Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De komende weken gaan zo'n 15 noodopvanglocaties voor asielzoekers dicht... omdat er minder vluchtelingen komen. Ook neemt opvangorganisatie COA afscheid van tijdelijk personeel... zegt de directeur in de Telegraaf. De overheid wilde een paar maanden geleden nog extra opvangplekken. Dat er nu locaties worden gesloten... is voor sommige gemeenten lastig te bevatten. Vaak zijn er met de gemeenteraad en bewoners... felle discussies geweest over de opvang van asielzoekers. Migranten die naar Nederland komen moeten pas na tien jaar een paspoort kunnen krijgen. Dat wil de VVD. Nu is dat nog vijf jaar. Er ligt al een plan om dat naar zeven jaar te verhogen. Maar dat is volgens Kamerlid Asmani niet genoeg. Hij vindt dat het Nederlanderschap geen vanzelfsprekend recht moet zijn. Hij wil dat mensen een paspoort krijgen als ze de taal spreken en iets te bieden hebben. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken moet zich uitspreken tegen de arrestaties van journalisten in Turkije... en de sluiting van kranten, tijdschriften, televisie en radiostations in het land...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 Shell heeft het afgelopen half jaar 80% minder winst gemaakt. De winst kwam uit op 1,7 miljard dollar. Vorig jaar was dat nog 8,4 miljard. Oorzaak is de lage olieprijs. Daardoor is het oppompen van olie en het zoeken naar nieuwe olievelden verliesgevend geworden. De omzet van Shell liep terug van 138 miljard dollar naar 107 miljard. Het aandeel Shell daalde bij opening van de beurs met 4%. Het wereld is bewolkt, maar soms breekt de zon ook even door. Er trekken enkele buien over het land. Het wordt ongeveer 22 graden. Ook morgen wat regen. In het weekend is het vaker droog. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Yeah. <laughs> See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 Wat je met me doet Yeah, duh. Dream!